Sanne Amee van S, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zo, kijk eens. Laten we samen weer zingen. Laten we gaan staan. <laughs>